To sing all over this Land. I am around justice. It's the bell of freedom. It's the song about the love between my sister. Hij was ooit de ideale schoonzoon. Ja. Kun je rustig zeggen hoor. Trini Lopez en if I had a hem Vanuit 1963. Begin van het tweede deel van de show. Fijn dat je erbij bent. En misschien wel bij bent gebleven op deze zondagmorgen. Zo vlak voor Kerstmis is alweer. Nog een dag of tien, zeg maar. Nou ja, minder, minder. Nou, uh, twaalf eigenlijk. Ja, meer. <middellijk> Moet wel leren tellen, denk ik dan. Hè? En dan uh, hebben we weer van die fijne feestdagen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik kijk er al helemaal naar uit. Hoewel. We mogen niet met al te veel bij elkaar komen. Dat is dan wel weer jammer. Maar ja, misschien is dat er ook wel weer voordelig. Ja, moet ook een beetje economisch denken, niet waar? <laughs> Love Unlimited in de show. I'm so glad that I'm a woman. Ik ben uh, stiekem wel een beetje een fan van Swing Out Sister en misschien jij ook wel als je dit zo hoort. Am I the same girl? Hier bij Goven. En wat hoorde je voor mooiste voor? Oh ja, yeah. Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. Ja, dat vat ik dan weer niet persoonlijk op, dat lijkt mij het beste. Maar het is wel genieten zo'n uh, lekkere geun uit het uh, verleden. Straks uh, gaan we luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging uh, alweer de straat op en vroeg aan u, wat is u voor u het fijnste moment van de dag? Nou, een hele hoop reacties en een bloemlezing daaruit, die hoor je straks over een uh, kwartiertje ongeveer, hier bij GoFM. Maar eerst nog even Fedelowski, and Christmas was a friend of mine.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 Even gore en violen en dan hebben we het over de golden earrings. Ja, de voorgangers van de golden earrings. Ik I've just lost somebody. Kamerbreed stereo. Nou toen die uh, ja, uitkwam was dat echt niet het geval, hoor. Toen was het strak mono en een hele andere kwaliteit dan we nu in een geremixed versie horen hier bij GoVem.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 Zo op een uh, ontspannen zondagmorgen. Air Supply, lost in love. En Dolly Parton met Jolene. Twee keer in geweest in 1974. En ze deed dunnetjes over in 1976. Ja, wat, voor, wat heb je aan die informatie? Niks. Waar je wel wat aan hebt is dus, uh, dat... Ja, zie ik hier het zelfs Vlaamse advertentieblad. Dat het lastig Britje is. In coronatijd, ja. Dat is wel een beetje zo, ja. Meer afstand... Want het is toch een dek-sport, dus je hoeft niet dicht bij elkaar te zitten, hoewel je elkaar diep in de ogen moet kijken. Want klopt het allemaal wel wat de overkant zegt. Mm -hmm. Frans muziek op, Goven. Alice, moi, Lolita. Goedemorgen. Moi je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 show hier bij GoFM. Let it snow natuurlijk. En Alice en moi, Ja, wat vindt u de fijnste tijd van de dag? Zou zomaar kunnen dat het een ander is dan van mij of van mijn collega's hier zo in de studio. Wat vindt u zelf? Nou ja, onze razende verslaggever Jeroen Vergent ging de straat op en vroeg het u. Ja. Nou, wat is voor u het fijnste moment van de dag? Dat ik weer gezond wakker word. Oh ja, de ochtend dus.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 Met z'n allen. Met z'n allen een tafel, de hele familie. Ja. Altijd iedere dag een uur lopen. Even gewoon uh, even de hoofd leegmaken en uh, ja, in beweging te komen. Dus dat te ik. dan is uh, dit een rustig moment altijd. Maar het kan ook ochtends kunnen zijn dat je met z'n allen ontbijt, maar het is Ja, s maar um, s'morgens is het toch, uh, hoe zeg je, een rush hour. Ja. Ja, uh, dus ja. uh, s'avonds is iedereen rustig aan tafel, weet u? ja. We nemen onze tijd, we eten naar smaak en alles. Ja. ja.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 En het werkt tot 1 uur of 12 uur, dus ga ik, <nacht> ik, ik moet niet vroeg opstaan. Nee, ik wou zeggen dan kunnen we elkaar de hand schudden, maar dat mag niet, dus dat doe ik. En waar zit hem dat in? Ik bedoel, op een gemak voelen? Of?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 dus is dus ja. misschien de gezelligheid van het eten? Ja, nou, dat ken ik ken. Zoiets? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, okay. Okay. Dus dat is toch wel echt het mooiste moment ja, ja, van ja, de dag? Ja, ja, ja. Dat is in de avond dan? De avond eten, ja. Warm eten. Ja, ja dat is ook mensen die smiddags... Uh... Ja, wij eten slaat weer warm. Ja. Oké. Okay. Dus. En uh, wat is dan het allerfijnste eten? Dan mag ik even aansluiten. Het allerfijnste eten? De ja Goeie Hollandse bonen Oh ja. Met een lekker stukje vlees. Eirijms.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 Dus dat en nu komt het beter uit, want ochtend is het nog donker. Ja. En nu is nog het laatste uurtje en een beetje goed licht is en dan pakken we hem zon even mee en ja geen radio aan, geen telefoontjes, dus gewoon nadenken en gewoon je eigen laten afleiden en dan ja kop en dan kunnen we verder. Goedemorgen met Alfred blokhuizen Oh no. de mooiste nummers van Henk Westbroek... hier in de muziekcollectie van GoFM. Nou, dat mag ik wel rustig zeggen, hoor. Evenbeeld. Mooie song. Henk die nog steeds zingt, hoor, trouwens. En hij heeft een radioprogramma bij de collega's van M. Dat is de omroep van Utrecht, ver weg. Maar dat is wel grappig. En een tv-programma heeft hij daar ook. Ja, geweldig. We worden het hier bij GoFM. Informatie heb je helemaal niks aan. Maar goed, wel tijd voor vrolijke muziek. Zo. Van de Oostenburen. Ook even gezellig op deze zondagmorgen. Zo vlak voor kerst Cindy Redbert. Sondermorgen. Wir setzen unsere großen Hüte auf. Schaut uns die Leute an, wir pfeifen drauf. Jetzt is er heiter, unser Lebenslauf. Wir singen allebei: Asta, misda, Mister Mister Mister die Liebe. Die Er de Zigeuner in de Tabelle zum Tanz für uns rein. Maar am Abend, wer spielt onze eigen? Was wir leben, das ist für uns neu. Maar am Abend, wer spielt de Zigeuner? seine Musik, die is Zauberei. Die kastanierten knattern neben mir. Ik glaub die zelen jeden Kuss van dir Drum schenke ik sie dir als Souvenir Und sag dir dan nog sparen Ik vond alagusta, alagusta, alagusta Die Liebe die is Aber am Abend Da spielte Zigeunen Ich bin ein Danduru, Wein. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner. Wir können beide des Lebens uns freuen. Aber am Abend, er spielt de Zigeuner in der Taverne zum Tanz für uns frei. Aber am Abend, er spielt uns eine, was wir lieben, das ist für uns frei.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 Een apart hier bij GoFM. Eerst uh, van die hele vrolijke, opwekkende muziek, hè. Aber am Abend van uh, Cindy Oetbert. En dan dit droevige lied eigenlijk van Dana. It's gonna be a cold, cold Christmas. Maar ja, dat gaat dan over de liefde. Kijk ik even op de lange termijn weeragenda, zal ik maar zeggen, de verwachtingen. Nou wordt het helemaal niet koude gaten of acht op eerst en tweede kerstdag. Slaat dus nog even in het midden of het regent of niet gaat regenen, hè zullen we ook wel weer zien. Dus de kou zit dus eigenlijk niet in de lucht. Goed. Welkom bij GoFM. Als je er net bij komt. Um, tot een uur of twaalf ben ik hier. Nog een minuut of tien. En dan uh, ga ik weer op huis aan. Het is niet anders. C.C. Peniston hier op je radio. En finally... ...ouderwetse disco aan het einde van de show... ...op deze zondagmorgen bij GoFM. Uh, first choice, armed and extremely dangerous. Dankjewel voor je gezelschap. Oh, even glimlachen voor de foto. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, geregeld. Ja. Kom de komende week staat er iets in het Sales advertentieblad. Daar moest ik even voor glimlachen. Dus uh, lees vooral de krant. Dan komt dat helemaal goed. weet je ook weer waar het over gaat... ...en waar ik me nu allemaal weer mee bemoei. Nou. Allemaal mooi en wel aan het einde van deze show. Ik dank je voor je gezelschap nogmaals. Volgende week zit ik hier weer. Dan weer met hele lekkere muziek. En een aangepaste uitzending. Eigenlijk een beetje aan de kerst. We hebben wat gasten. En die gaan we even op de rooster leggen. Je hoort het allemaal volgende week. Zondag om tien uur hier bij GoFM. Tot besluit van de show Coldplay en Christmas Lights. Tot volgende week.